De prinses op de aarde. En prinses Anja, amuseert u zich. Dommetjes, majesteit. En de thee smaakte zo lekker. Het kaakje trouwens ook. Prinses Joke heeft u plezier. Ik vind het zalig, zo'n hofbal. En de zuurtjes die we hebben gekregen, smelten op je tong, ja, werkelijk. Ja, ja. Alle prinsessen dansten met de prins... maar geen van hen dacht eraan met de prins te trouwen. Na het hofbal diende de ene lakij het eten op... voor de koning, de koningin en de prins. Wat uh, schaft de koninklijke pot vandaag, lakij? De doperdjes, majesteit. Goed koop, maar ze is zeer voedzaam. We hebben maar gisteren al bruine bonen. Ook oh, goedkoop en ook zeer voedzaam. U weet dat ik met het huishoudgeld nauwelijks rondkom, eigenlijk. Ja, Is, goed, is goed, ja. goed, goed, goed, goed, goed. Oh, Wat dag was maar. Uh, Apropos, ah. zoon van me. Bijna tegen. tegen een aardige prinses opgelopen. Ach, ze waren erg aardig, vader, maar ze waren allemaal zo goed als verloofd, zeiden ze. Oh, weer niks dus. Nou, één was er niet verloofd. Oh nee? Ja. Was dat dan niet? Ze was een namaakprinses. Ze hoorde bij het strijkje. Ze zong de rol van de bedelprinses. Nee, nee, nee. Dat nee. is niks voor een echte prins. Je moet trouwen met een echte prinses. Uh, ik blijf maar ongehuwd, denk ik. De moed moet maar niet, lieve zoon. Opeens kan ze voor je staan. De prinses van je dromen. Nou, als het allemaal een echte is. Na de maaltijd gingen de koning, de koningin en de prins... naar de theesalon van het kasteel om nog wat na te praten. Over enkele minuten wordt er thee geserveerd, koninklijke hoogheden. Thee met uh, overheerlijke kaneelbeschuitjes. Ik zal intussen de rolgordijnen sluiten. We krijgen slecht weer, vrees ik. Oh, wat een vreselijk weer, man. En zo opeens. Met dit weer zou je geen hand naar buiten sturen. Beste weer. Maar de meeste mensen zullen wel veilig thuis zitten. Oh. Uh, wat gebeld, zeg er Dan moet wacht er nog iemand aan de poort van het kasteel staan. Laat ja, Waarmee kan ik bedienen, koning? Uh, wat gebeld. Wil je even de kasteelpoort opentrekken... en kijken wie daar nog zo laat is. Natuurlijk, ja, maatje. Natuurlijk. Wie kan dat nu zijn? Ach, hoe later op de avond, hoe schoner volk. Misschien wel een echte prinses... Dat zou altijd toevallig zijn, moeder. Je kunt nooit weten, zo. De ware liefde kan onverwacht ons pad kruisen. Als de ware liefde maar een echte prinses is. Hemeltje, wat een slag. <laughs> en in, in dit hondenweer, koninklijke hoogheden, viste ik dit beeldschone meisje op. <laughs> dit is de late bezoekster. Ik heb liever niet dat u me complimentjes maakt, lakei. Oh meisje van stand. Waarschijnlijk een baronetje. Eh, misschien zelfs een gavennetje. Oh nee hoor. Ik ben een echte prinses. En ik ben verdwaald. Ach toe, Mag ik hier schuilen voor dat verschrikkelijke weer? Nou ja, natuurlijk lief meisje. Je kunt hier in het kasteel de nacht doorbrengen. Maar hebben maar eerst zoveel een kopje thee drinken. Heerlijk. Ik hou van thee. En ik hou van kadeelbeschuitjes. Die passen zo goed bij een prinses. Een echte prinses. En wat bent u beeldschoon. Oh, ik, ik hou niet van complimentjes. Dat hoort niet voor een echte prinses. Maar, oh, ik vind u wel lief, prins. De koningin was een slimme vrouw. Iedereen kon wel beweren prinses te zijn. En daarom nam ze een proef. Lekker Luister, niemand kan ons horen, nietwaar? Nee, nee, nee, niet dringt door deze muren, koningin. Niemand vangt een geluidje op van wat hier wordt besproken. Ik wil weten of dat beeldschone meisje een echte prinses is. Oh, uh, ja, we, uh, we zullen we moeten vragen op het stadhuis, majesteit. Nee, nee, nee. daar kunnen ze je van alles wijsmaken. Je kunt niemand meer vertrouwen tegenwoordig. Ja, hoe moeten we dan te weten komen? Hoe moeten we dan te weten komen, majesteit. Heb jij nog van die heerlijke dopertjes over? Eh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de kok. De kok heeft een voorraad. Een voorraad-ert in de provisiekast. Uh. We hebben er maar eentje nodig. Een goede harde. Oh, alle oh, te zijn hart, Maar is het hard? Luister, luister, luister. Als je het kamertje van onze bezoekster in orde laat maken... moet je op de planken van het bed die ert leggen. Dan leg je er twintig matrassen op... en daarop nog eens twintig bedden. ...en daar mag de prinses op slapen. Uh, ja, dat heb ik goed begrepen, meisje. Ja, ja. De volgende dag was het stralend weer. Het onweer was voorbij. Oh, ik ben toch zo benieuwd hoe de prinses heeft geslapen. Ik ga het haar vragen. Ik ga mee, moeder. En ik blijf niet achter. Uh, Zo'n beeldsgoed meisje. Komt u binnen? Goedemorgen, meisje... En hoe heb je geslapen, kindje? Oh, goedemorgen. O, oh, ik, ik heb verschrikkelijk slecht geslapen. U bent zo gastvrij, maar helaas heb ik geen oog dicht gedaan. Maar hoe komt dat, meisje? Ik, ik sliep op iets hards. Mijn huid is bont en blauw. Ik ben een echte prinses, ziet u. Mijn huid is teer. Ah, nu weet ik dat jij een echte Echte prinses bent, meisje. En ik ook. En ik ook. Wil je met me trouwen, lieve echte prinses? Oh, graag, lieve prins. Maar... Ik hoef toch nooit meer in dit bed te slapen. Nee, je sliep op een ert meisje. Die was per ongeluk onder die twintig matrassen en twintig bedden terechtgekomen. Oh. Maar die ert zullen we gauw weghalen, hoor. O, oh, je arme, tere huidje. Morgen gaan we trouwen. Alleen als je een echte prins bent, hoor. Maar dat kon de prins natuurlijk gemakkelijk bewijzen. Ze trouwden en het was dagenlang feest in het land. En de ert waarop de prinses had geslapen kwam in de kunstverzameling van het Koninklijk Museum. Daar ligt hij nog, met een gouden vliesje eromheen.